11 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's in de buurt van de grens roepen de Belgische overheid op de grenzen weer te openen. Grensverkeer is wel toegestaan, maar alleen voor werk en niet voor familiebezoek. Dat levert schrijnende situaties op, zegt voorzitter Pente Strake van de veiligheidsregio Limburg-Zuid. Ze noemt het voorbeeld van een moeder in Nederland die haar zieke dochter in Antwerpen niet mag bezoeken. Eerder kwamen Belgische bestuurders met kritiek op het Belgische besluit om de grenzen dicht te houden. De veiligheidsregio's hopen nu dat het Nederlandse kabinet in gesprek gaat met de nationale regering van België. De vleessector heeft nog geen idee hoe het kan dat 20% van de personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo besmet is met het coronavirus. De voorzitter van de branchevereniging COV, Goebels, zegt dat het niet bekend is wat de bron van de besmetting is. Volgens hem hadden slachterijen al vroeg protocollen om coronabesmettingen te voorkomen en werkten ze heel hygiënisch. De COV-voorzitter heeft geen verklaring waardoor het in Groenlo dan toch is misgegaan. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maakte bekend meer slachterijen te testen op corona-uitbraken. Zuid-Afrika gaat de coronamaatregelen versoepelen. Ook al loopt het aantal besmettingen nog snel op, experts denken dat de piek de komende maanden nog moet komen. Maar de regering versoepelt toch omdat anders de economie te veel schade oploopt. Voor de coronacrisis was al bijna 30% van de bevolking werkloos. Zuid-Afrika ging acht weken geleden in een strenge lockdown. Vanaf 1 juni mogen de meeste sectoren weer aan het werk en gaan de eerste groepen kinderen weer naar school. Op bijna 40% van de middelbare scholen in Nederland blijft dit jaar niemand zitten, meldt de Volkskrant naar eigen onderzoek. Vanwege de coronacrisis waren de omstandigheden om les te geven zo anders... dat veel scholen speciale normen hebben opgesteld voor wel of niet overgaan. Volgende week dinsdag gaan de scholen weer open. Het weer zon, vooral in het binnenland eerst wat meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen zonnig en dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 dat nog altijd goed. Peter Tosh uit uh, 1980 alweer uh, met Johnny B. Good is uh, trouwens een uh, nummer wat uh, veelvuldig uh, nog uh, gecoverd ge is. Dit is er ook eentje. Um, want in de film uh, Back to the Future, vijf jaar later, gebeurde het nog een keer. En uh, toen was het een, uh, ja, weet ik veel, een een of ander duistere artiest uit Amerika... die dat uh, deed in de film. Johnny B. Good En toen zag je uh, Michael J. Fox als... Uh, Marty McFly uh, daar ook een soort uh, gitaarsolo uh, neerzetten en weet ik allemaal wat uh, weer. Dus uh, dat nummer is vaak gebruikt. Maar volgens mij is het origineel toch echt van Chuck Berry. Ook Ik heb iets met Chuck Berry. Uh, hij leeft niet meer, maar uh, hij was altijd uh, jarig op 18 oktober. En dat is ook mijn verjaardag. Dus dat is de reden waarom ik een uh, verwantschap met uh, Chuck Berry voel. Goed. Uh, weer tijd uh, voor muziek uh, in het uh, nu, denk ik. Want het is uh, wel heel erg uh, leuk. Uh, hier is Redbox en For America. TDA, Your parasites hey, Now I gotta take Om de tijd te druk werken hoor. Het handschoentje er dan nog in doen en dan ook nog even gauw nog iemand bellen met drie kwart minuten op de, de klok. Respect van Aretha Franklin en daarvoor Red Box en Voor Amerika. En dat zeggende moet ik dan ook nog iets klaarzetten voor, voor zo dadelijk. Maar goed, we gaan eerst even praten met Hilly Janssen van het Zandvoortmuseum. Goedemorgen, Hilly. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, ik denk, je, je bent al ergens eerder bij ons al geweest... maar het is nooit weg om dat weer even onder de aandacht te brengen... want de veranderingen uh, gelden ook voor jullie... Die eraan komen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, wij zijn niet open mogen gaan met de Magic Moments Formule 1 tentoonstelling ja. De dag voordat we zouden openen kregen we te horen dat alle musea moesten sluiten. Hm. Dus ja, dat hebben we braaf gedaan. Het is even slikken en daarna doorpakken. Hm. En uh, het zit er uh, nu aan te komen, 3 juni, woensdag. Ja. Ja, uh, gelden er dan toch nog uh, bepaalde restricties in dat opzicht? Want uh, nu leven wij in het C-tijdperk. Ja, ik weet het. Ja. Uh, ik denk dat je het moet vergelijken met uh, een, een bezoek aan de winkel. Oh. Uh, gewoon handen wassen, afstand houden. En wij gaan nu werken met vooraf reserveren. Ik wist niet wat ik hoorde toen ik premier Rutte hoorde zeggen... vooraf reserveren. Dat hebben we dus nog nooit gedaan. Mm -hmm. En dat moeten we nu gaan doen, omdat je ook kunt monitoren hoeveel mensen er tegelijk in het museum zijn. Ja, maar dat hebben jullie al getackeld dat probleem, neem ik aan. Ja hoor, gewoon van tevoren bellen of we hebben nu iets gemaakt op de website. En we hebben natuurlijk ook een medewerker die alles goed in de gaten houdt. Dus dat komt wel goed. Ja, dan had je het net over de magic moments. Uh, mijn hart uh, brak inderdaad uh, ja. al die mooie dingen als je dat dan ziet. Uh, en dan gelukkig gelukkig kunnen mensen ook gewoon daadwerkelijk zelf kijken. Niet achter een stom scherm, maar gewoon daadwerkelijk ja. kijken. Nou ja, dat stomme scherm waar ja. je het over hebt... dat ja. is natuurlijk wel eventjes uh, een soort uh, uitlaatklep geweest ik? voor ons. Ja. Er zijn ook mensen die zijn slechte been... en die kunnen nu ook een keertje kijken. Daar hebben we eigenlijk nog nooit iets voor gehad. Ja. Daar hebben we nu een YouTube-kanaal... en we hebben die 3D-virtual tour. Hm. Ja, live is natuurlijk wel heel fijn dat je al dat werk wat je hebt gedaan, dat je daar trots op bent... dat je het nu ook live kunt laten zien. Ja, nou daar ging het mij eigenlijk om. Hè? Dus meer ja. de beleving, want dat bedoel ik met het ja. stom scherm... dan ja. beleef je het niet echt. Je wil ja. eigenlijk in die ruimte zelf uh, kunnen ja, klopt. staan... en zien wat er ja. eigenlijk tentoongesteld wordt. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, degene de, uh, de, waar jullie dat vandaan hebben gehaald... Hè? al die spullen en al die uh, tentoongestelde stukken... Uh, ja, want ik zeg spullen, maar het zijn gewoon stukken... Um, hebben die ook toestemming gegeven van... nou jongens, jullie mogen nog even een tijdje doorgaan met dat hele verhaal? Ja, want daar zat ik ook nog aan te denken. Ik denk, stel je voor dat al die mensen hun spullen komen ophalen. Ja. Nou ja, weet je, dan gaan we een andere tentoonstelling maken. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, trapauto's van Ferry Verbrugge van Pole Position. Ja. We hebben modelauto's uit heel Nederland op schaal uh, 1 op 12 en 1 op 18, dus lekker groot. Ja. Al die racemodellen die hebben meegedaan aan die races tussen 48 en 85. Mm. Echt. Toen de Grand Prix in Zandvoort er gewoon was. Ja. Ja, eh. En die vonden het allemaal prima om het te laten staan. Het is verzekerd. En uh, nou ja, weet je, we hadden normaal 17 mei een andere opening gehad. Mm. Van uh, de, het Jutters geluk. Ja, dat gaat nu niet. Uh, die gaan we doorschuiven naar volgend jaar. Ja. En ook Pride at the Beach gaat niet door, dus die hebben we er ook tussenuit gehaald. Ja. En dan laten we deze gewoon doorlopen, want uiteindelijk hoort het wel bij de DNA van Zandvoort. Ja. Ja. Uh, kijk je ook zelf er weer naar uit, naar de heropening van het museum? Ja, natuurlijk. Want ja. nu we zijn regelmatig in het museum voor een werkbespreking of een beetje naloopwerk. Hm. En dan merk je dat leven gaat ruiken. Er komt stof ergens op en het gaat anders ruiken. Dan moet gewoon weer leven in de brouwerij. Ja, uh, en, en dan heb je geluk uh, natuurlijk dat er heel veel vrijwilligers rondlopen... die dat uh, wel voor hun rekening willen meenemen. Uh, ja, ja, want het, het museum is van ons allemaal en zo zien zij dat ook. Ja. Van, uh, het is ook een stukje van hun uh, en, en daar zijn ze ook trots op. En daar wil je gastvrouw of gastheer voor zijn. Ja, uh, goed. Uh, wanneer gaat het echt gebeuren? Echt gebeuren is uh, woensdag 3 juni uh, vanaf 10 uur kun je een, uh, een reservering maken. Ja, uh, kosten? Kosten, ja, museumkaart uh, gratis en ja. anders 5 euro. Helemaal goed. Ik uh, dank je voor uh, wederom het uh, verhaal dat het uh, eraan zit te komen. En, uh, heel dat, uh, gedaan, Jaap. En dat uh, mensen dus uh, gewoon weer even het museum in kunnen gaan en kijken. Ja, wat een luxe, hè? Ja, ja. ja, ja, ja. ik denk uh, dat er een uh, zicht van verlichting uh, een beetje uh, ontsnapt ja. bij heel veel zandvoerders. En ik denk dat dat er wel een beetje terecht is. Fijn, ja. Oké. Okay. Oké, okay, dat was uh, Hili Jansen. Weer verder even met uh, de muziek Rose Spearman heet zij. En het nummer wat je hoort heet Directions. Looking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 De muziek die je normaal gesproken ook uh, op de zaterdag of de zondagmiddag tegenwoordig ook aan uh, kan treffen tussen 2 en 5 bij vrienden uh, Robert Harms en A.J. Vos. Want die draaien nummers uit de jaren 80 en negentig. Dit uh, zou er zomaar in uh, kunnen passen. Montel Jordan, uh, ooit nog eens een keer gebruikt door een uh, Nederlands Formule 1 coureur. Sterker nog, Max Verstappen heeft het nog eens een keer gebruikt in de tekst. Uh, zo van, this is how we do it. Dat heeft hij denk ik niet zomaar ergens uh, vandaan. Uh, namelijk bij Montel Jordan. Daarvoor hoorde je Rose Spearman. En dat is ook weer iets uh, waarvan je denkt... Nou, dat kan je ook uh, net zo goed in een ander programma hier bij ons aantreffen. Namelijk uh, op de, de zondag tussen tien en één. Want tegenwoordig hebben ze ook nog een uurtje extra gekregen. de jongens van uh, de, de jazz. En uh, daar uh, zit toch wel een beetje een jazzlaag in bij deze dame Directions. Um, uh, ze komt uh, hier uit uh, Nederland. Maar ze is wel een dochter van een Amerikaanse saxofonist, als ik het uh, wel begrepen had. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal oké. Okay. Nou, we hebben nog uh, tijd over. En uh, Jelmer maakte daar al eigenlijk melding van om half elf. Dat er toch nog iets uh, gedaan wordt aan Pride at the Beach. En een van de ambassadrices voor Pride at the Beach is Wendy Moore. En we hebben natuurlijk nog altijd uh, dat uh, mooie nummer. En uh, bovendien komt ze ook uit uh, Zandvoort Dus het is ook weer in het kader van Support Your Locals. You know, I want this and I keep letting you in. But I can never trust your kiss again. You know.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 ja, uh, dat was uh, Wendy Moore met uh, Relapse. Uh, normaal gesproken zou ik uh, Ene Boskamp aan de telefoon uh, hebben. Maar ik riskeer iets. Maar goed, uh, hij is gewoon onderweg hier naartoe. Dus uh, dat, uh, dan gaan we het uh, gewoon straks uh, live doen. Ja, dat, uh, dat overkomt je. Gewoon, uh, dus uh, hij gaat uh, zo dadelijk hier uh, aanschuiven. Dus, maar dat we wel even op anderhalve meter uh, doen. Want uh, we leven in een anderhalve meter samenleving. Dus het is een beetje een... Uh, ...andere manier van aanpakken. Ik uh, kan er even niks uh, van maken. Maar goed, uh, dit uh, zeggende hebben we dus Wendy Moore gedraaid met uh, Relapse. Zij is um, ambassadrice van Pride at the Beach hier in Zandvoort. En uh, je weet dat in het vorige uur melding is uh, gemaakt door Jelmer... ...dat ze iets nog gaan doen daarmee. Uh, dat er een uh, uh, ja, soort thema uh, in het najaar gaat komen. En daar zal, denk ik, ook nog een rol voor deze ambassadrice weggelegd zijn. Maar goed... Dan moet je de, de Pride of the Beach uh, website in de gaten gaan houden de komende tijd. Nou, um, dan uh, ga ik uh, weer iets uh, draaien wat uh, persoonlijk uh, wel bij mij past. Uh, want ik ben nogal uh, zo'n beetje van het uh, uitstelgedrag En dan kom ik uit bij dit nummer. En dat is van T.B. Florisser, A Different Man. En uh, dat betekent dat uh, op een gegeven moment uh, dat je dan niks meer uit kan stellen. En dan moet je op een gegeven moment wel. En dan voel je ineens een andere man en daar gaat het liedje over.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 maar ik heb beide schoenen nog aan. Ik had het altijd heel anders bedacht. Twintig zou een feest zijn. Al die tijd al opgewacht. Maar toch wil ik nog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 logen tegen onszelf, klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Laat er ooit wel één voor je staan. Daar gaat uh, mijn uh, item. Daar gaat hij gewoon, uh, wat dat er gaat. Ja, uh, normaal gesproken uh, ziet er altijd nog even het, uh, het uh, nieuws uh, bekeken... door de bril van Mink Boskamp. Maar uh, die, uh, die, die is onvindbaar en uh, niet, uh, niet te bereiken. Dus... Ik weet niet wat ik, wat ik daarmee aan moet. Ik, ik, ik word er gillend gek van, in ieder geval. Timmy Floris hoorde je daarvoor met A Different Men. En Willemijn de Boer hoorde je daarachter met Sprookjes. Zij gaat een nieuwe single deze week uitbrengen. En misschien dat ik, als ik genegen ben, zal ik hem hier gaan draaien. Dus dat, dat komt er deze week aan. Nu, weer tijd even voor lekker ouderwetse soul-muziek. Arthur Conley. van Richtlijnen heb gehoord, dat ik toch uh, muzikaal gezien uh, altijd één gast mag uitnodigen voor het programma wat, uh, wat wij dan doen op de donderdagavond. Nou, als dat uh, geldt, dan geldt het ook dus voor uh, iets anders. Want hij zit gewoon tegenover mij. Uh, Mick Boskamp, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Dat is <laughs> ja, ongelooflijk, hè? Ja, ja, ja. Is een voor je. ja. Even een kleine verrassing, maar uh, gaan, we, gaan we het uh, van de week weer gewoon telefonisch Doen. doen? Ja, maar ik, laat, ik, laat ik het zo zeggen. We doen het telefonisch. Maar als ik kan komen, dan laat ik dat van tevoren even weten. Heel goed. Uh, iets later, want normaal gesproken... Uh, ja. Eerst was dat om kwart over elf, half maand, Omdat Ben Zonneveld uh, niet meer de groet doet... doen we het nu om half twaalf. Toen ja. uh, was het ook uh, gelijk uh, ja, bij wijze van geintje. Ja, wat voor moet ik me met mijn me? agenda aanpassen? Maar dat is met nu een... Nu met... helemaal. Met... ik kom gewoon in de studio live. Live ja. in de studio. Hoe ja. dat dan? Uh, uh, nieuws, doe jouw bril bekeken. Want ja, doe daar, bril bekeken, Ja. ja. Ja, uh, laat, ik, laat ik beginnen om te zeggen uh, dat corona... Ik kan het woord bijna niet meer aan de keel. Ik zeg C-woord of C-periode, uh, ja. ja, dat ik, zeg ik dat, is, dat betekent niet dat ik het, dat ik het niet serieus neem. Hmm. Ik neem het heel serieus. Ja. Wat er gebeurd is, is natuurlijk gewoon... Dat zijn geen grappen. Nee. Hè? Uh, uh, uh, ik, heb, ik ken een aantal mensen die ook uh, heel erg ziek zijn geweest. Hmm. Die echt kantje boord hebben gelegen. Dus ja. het is me ook echt naar het hart gegaan. Ja. Uh, die zijn eruit en die, die hebben echt heel veel moeite om weer in het geheel te komen. Ja. Want uh, ja, het, het is een virus dat, dat echt bijna alles verwoest in je lichaam. Ja, het ja. ik heb een uh, artikel gelezen in de Volkskrant deze week. Ja, uh, uh, dat zijn serieuze ik... dingen. En, en, en, maar wat ik, wat, ik, wat ik merk heel sterk... is dat uh, uh, je, ziet, uh, heel, uh, je ziet het aantal IC-bedden heel dramatisch omlaag gaan. Mm -hmm. Dramatisch in de goede zin des woords. Ja. Je ziet uh, minder doden, gelukkig. Hm. Uh, uh, uh, elke dode is verschrikkelijk, maar je ziet wel het aantal uh, naar beneden gaan. Uh, daarnaast heb je natuurlijk, er wordt gezegd: van ja, uh, uh, uh, uh, het nieuwe normaal. Uh, ik, ik heb het idee dat, dat, met dat, ja, dat is mijn voorspelling, dat dat helemaal niet hoeft. Dat nieuwe normaal met die anderhalve meter, want dat houden we nooit vol, Ja. Dat denk ik ook niet. Maar... En je merkt het ook, ik bedoel, in Zandvoort ook... bij de FOMA, bij de Albert Heijn... Nou, dat is misschien nog wel... omdat het gewoon echt het centrum ligt. Mm -hmm. Dat betekent dat men extra uh, alert moet zijn natuurlijk. Maar ik merk gewoon in de andere uh, supermarkten... dat uh, uh, de medewerkers wel die karretjes schoonmaken... maar ik merk niet dat mensen afstand nemen van elkaar. Nee. Of afstand nemen. Hè? De, zeg maar, afstand nemen van elkaar, niet letterlijk. Mm -hmm. maar, maar dat je, mensen gewoon langs elkaar lopen... mensen. Korter in de rij staan, noem maar op. En dat is niet omdat men uh, uh, dwars wil liggen, maar gewoon omdat het gewoon ontzettend moeilijk is om dit vol te houden. Hm. Ja, Dat He? ja. is gewoon zo. Ja. En, en ik denk dat, dat, ja, dat het een. En nu komen ook de verhalen naar buiten van uh, uh, wat in Amerika wordt er gezegd van ja, Trump is verantwoordelijk voor, uh, voor, voor die voor die enorme extra sterfte die daar plaatsvonden. Want hij reageerde niet snel genoeg. En nu langzaam komen ook verhalen, en ik durf het haast niet te zeggen... dat men in Nederland ook een beetje boter op het hoofd had. En zeker wat betreft bijvoorbeeld het carnavalsfeest. Ja, ja. Met alle informatie die de regering op dat moment uh, uh, had... met betrekking tot, uh, tot een virus dat, hè, dat toch hmm. vrij ernstig was en dat uit China kwam... Hmm. Had dat feest nooit door mogen gaan? Nee, er is over angst en onnodig angst... heb ik ook iets gezien bij Café Weltsmerz. Ja. Een interview van Pim van Galen... die Maurits de Hond interviewt. Ja, ja, precies. Dat heb ik gezien. Daarin wordt toch gezegd dat... en er komen ook steeds meer bewijzen voor... dat als er veel mensen in een kleine ruimte zitten... dus wat jij zegt met carnaval en noem maar op... dat daar dus heel veel risico bestaat op besmetting. Ja, klopt. Maar bijvoorbeeld waar geen risico bestaat, ja. blijkt ook uit dat gesprek, hm. is als je buiten bent. Ja. Dus ja. daarom de grote evenementen die niet door mogen gaan totdat er een vaccin is. Uh, het strand wat een, een lange tijd een uh, probleemgeval was, hm. waar mensen bij elkaar zijn. Ik bedoel, oud in die open lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar hm. breng je ze in de kleine... Vandaar ook in rusthuizen voor, voor ouderen. Hm dat daar bijvoorbeeld, dat mensen binnen zaten... en dat zeg maar, het virus via de luchtcirculatie ging... Dat dan zie je het. daar een enorme sterfte. Ja. Dus alles wat je binnen hebt en binnen in beweging is... dat houdt het virus in stand. Maar buiten is er, klaarblijkelijk niets aan de hand. Uh, minder aan de hand. Uh, dat, uh, men wil niet zeggen dat het uh, helemaal uh, wat dat gaat uh, risico, uh, um, risicologisch is. Uh, dat het zonder risico is. Maar men zegt nee, wel van. Uh, uh, maar het risico is een stuk kleiner dat je, uh, als je buiten bent ja. dan uh, als je binnen bent. En ook uh, als je elkaar gewoon even sporadisch passeert binnen anderhalve meter, is er eigenlijk ook niks aan de ja. hand. Dus dat, dat zegt men ook steeds meer. Ja. ja. Nou ja dat dus. Ik, ik, ik, in ieder geval, ik wil er niet zoveel woorden meer aan vuil maken. want ja. we, we, we gaan leuke nieuwtjes brengen. Hm. Ik heb een nieuwtje over mezelf. Oh, vertel. Het is dit jaar, 60 uh, jaar geleden... of deze maand zelfs... Hm. Uh, en dan heb ik het over de maand juni... is het 60 jaar geleden dat ik in Zandvoort kan wonen. <laughs> nou ja, dat ja. is natuurlijk wel... Dat ja. daar kan ik me natuurlijk wel wat van herinneren ook. Ja. ja. ja. En een paar dingetjes mag ik, die, mag ik die vertellen aan je? Ja. Heel kort. Ja. Wat ik me van kan herinneren is dat er op de boulevard van Zandvoort... En we hebben het over het circuit van Zandvoort. Ja. Maar de allermooiste auto's stonden die ik ooit heb gezien. Corvette. Alpine. Renault Alpine. Hmm. Die nu weer terug is. Allemaal studenbeker. Allemaal auto's. Jongen, het was gewoon een feest om langs de boulevard te lopen. Hmm. En al die auto's te zien als jong jongetje. Ja. Het slapen op het strand. Mijn vader die acteur was en s'avonds thuis kwam. En op een goed moment niet meer thuis kwam. Hmm. Wel, dat soort herinneringen heb ik allemaal aan Zandvoort. Zandvoort is een mooi, mooi dorp. Ja. Mooi door. Gaan we er uh, goed mee om nu? Mwa, gaan we er goed mee om? Ja, weet je, ik, ik, ik, ik blijf het zeggen. Volgens mij was net, hij uh, net op de radio bij. je. Ik blijf zeggen dat volgens mij een hele fijne burgemeester. Ja, goede, uh, goede alternatieve muziek Dus de klik is er uh, goeie zeker. Pik, goeie, goeie pik is het. <laughs> ja, oh, nou, wij, wij zijn, uh, ik zal bijna zeggen, zijn, uh, bijna, we hebben nog net geen fanclub van de man opgericht. Maar het scheelt, nee. uh, scheelt weinig. Ja. Um, dat, dat is één. Uh, dus dat is één. En, uh, ik denk dat we goed met Samford omgaan. Mm. Weet je, mm. um, ik denk dat mensen heel graag willen dat de zomer begint. Het Die begint is... al een beetje, hè? Ja, het begint maar, al. maar ik, ik bedoel in algemene zin... Hè? Mm. dat er dingen mogelijk zijn, terrassen in juni weer open. Uh, dan denk ik ook dat, er, dat terrassen in Zandvoort ook weer open mogen natuurlijk. Ja. Dat de strandtenten weer open mogen. Ja. En uh, dat er wel flink gekeken wordt of het allemaal goed gaat. Maar ja, ik, ik, weet je, wat zou er niet goed kunnen gaan? Nou ja, uh, we laten gewoon even afwachten wat, het, uh, wat de effecten zijn. Ik ja. denk dat dat uh, veel belangrijker is... dan gewoon nu uh, heel erg benauwd uh, op bepaalde dingen reageren. Dat bedoel ik. Ik denk dat... Dat, ik denk dat het gewoon... Weet je, dat we ons... Die angst en zorgen die we hebben, dat we die proberen althans een beetje opzij te zetten. Ja, maar wel met een uh, bepaalde eigen Tuurlijk. verantwoordelijkheid. Want dat Tuurlijk. is wat uh, onze burgemeester uh, vertelt. Dat geldt hier natuurlijk net zo goed uh, hier in deze Tuurlijk. ruimte. We mogen ook niet met heel veel mensen in deze ruimte zitten. Dus, uh... Ja, maar mensen vergeten vaak dat zorgen voor een ander... Hm? Hè, is ook zorgen voor jezelf. Ja. ja. En, en dat is heel belangrijk. Want er zijn wel veel mensen waarvan ik denk... Van, als ik dan het meemaak, ook in de supermarkten... die denken dat echt dat ze... De enige op de wereld zijn. Dat zijn een soort exclusiviteitsrechten hebben. Ja, en dat is, maar dat is niet, niet zo. zo. Je nee. moet gewoon zorgen. Als je nou aan anderen denkt, dan denk je ook aan jezelf. Dat ja. denk ik ook, ja. Ja, ja, ja. ik uh, bedoel, ik probeer ook zoveel mogelijk uh, de anderhalve meter in acht te nemen. De, de, de, de, de, als dat nou eenmaal, dat nou eenmaal uh, uh, opgelegd is, dan probeer je dat te doen. Klaar. Mm. Ja. Ja. En, en dan moet je niet gaan afvragen van, ja, heeft het wel zin, weet je wel. Maar het is gewoon, even gewoon even doen. Nog één ding, complottheorie Ja, maar die... Ja. Jeetje, weet je... ja ik vind het zo moeilijk, want er zijn soms dingen waarvan ik denk van, ja, daar zit wel wat in. Ja. He? Maar en, moeten we die gaan ventileren? Er zijn er ook een hoop mensen op de sociale media die, die, die ventileren dat. En er zijn er ook bij, ja, als je dat doet, dan flikker ik je af van de tijdlijn. Ja, je, nou, je flikker niemand af van mijn tijdlijn. Ah. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik, ik heel veel van die theorieën denk ik bij mezelf... ja, daar zit toch wel een ker grote kern van waarheid in. Ja, dat kan. Huh? Ja. Alleen één ding klopt niet. In de meeste, uh, en dat is het laatste wat ik zeg, denk ik. Want ik zie al op, de, op je klok kijken. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, jongen, als ik loskom, dan praat ik. Een van de dingen wat niet klopt, volgens mij. Dat heel veel complottheorieën. die gaan over dat er een nieuwe. dat er een nieuwe wereld aan het ontstaan is. Hè? Hm. En dat. dat, dat de, zeg maar, de, de, de mensen die tot nu toe de macht hebben gehad. dat die langzaam maar zeker de touwtjes gaan verliezen. En dat er een nieuwe Messias uh, uh, ontstaat. En die nieuwe Messias wordt in veel gevallen Trump genoemd. Nou, dat geloof ik dus. Nee, nee. Ik ook niet. Maar He? daar zijn we ook uh, gelukkig allemaal zelf bij, denk ik. Oké. Okay. Ja, nou ja. <laughs> dat hij weer gekozen wordt, dus niet. <laughs> nee, maar dat, uh, dat zijn de Amerikanen. Die gaan erover en wij niet. Nee, precies. Nee. Nou, ik ben, ik ben er morgen weer, Jaap. En ja. dan heb ik allemaal, uh, allemaal goed nieuws voor je lijkt mij een goed, goed idee. En uh, het was weer even aangenaam om je gewoon hier uh, rechtstreeks uh, in de studio uh, te hebben. Mijn plezier, ja. En uh, morgen dan zien we wel weer verder. Goed, dat was hem. Mick Boskamp uh, weer verder even met de muziek. Dit uh, is een, uh, een dame die ik uh, al uh, geïntroduceerd heb. En dat is uh, Friedelijn. En zij heeft een nummer gemaakt. En dat uh, heet Truth or Dare.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 wat bij ons is ontstaan op de donderdagavond... tijdens een gesprek wat ik met haar had, Was een soort piefshow te bedenken voor muzikanten. Je moet betalen om ze te kunnen zien. En dat live gaan streamen. Via ons. Maar goed, of dat er daadwerkelijk ook gaat gebeuren... dat weten we niet. Het is maar een idee wat geopperd is. Nou, het zit erop deze eerste werkdag... tussen tien en twaalf. En dan is het weer de beurt... Aan Howard Jones. Want uh, elke presentator heeft uh, zowat uh, een vaste uh, nummer om mee af te sluiten... als het gaat om uh, deze crisis zelf uh, te bieden. En dit is de, de mijne uh, sinds uh, enkele weken. Nummer uit 85, Howard Jones. Things can only get better. Ik zeg tot morgen. Dag. From the things we planned.